vraag op deze ik draai me nog eens om ochtend. Goedemorgen ZFM Jazz luisteraars. Bij alweer een aflevering van ZFM Jazz. Een van de langslopende programma's van de Zandvoortse Omroep. Vandaag een gevarieerd jazzprogramma... samengesteld en gepresenteerd door Frits Kroonsberg en Peter den Boer. Wat gaan we laten horen? Een greep uit onze platenkast. En zoals het bij jazz hoort willen we elkaar staande het programma inspireren en motiveren... om onze platenkeuze te laten leiden door datgene wat de ander draait. We zijn benieuwd. In ieder geval vocaal, instrumentaal, internationaal... en ook zeker ruim aandacht voor de Hollandse meesters. En als we naar buiten kijken... ik zei het net al, ik draai me nog eens om ochtend... dan kunnen we eigenlijk niet ons beginnen... dan met Lina Hoorn, Stormy Weather... What a difference a day made. Twenty-four little hours. een nummer van um, Jerome Kern waar Horst Jankowski trio live in Ljubljana speelde en die begeleidde daar Tony Scott op de klarinet. ja nu, nu we nu op Ljubljana hebben, uh, dat is een aanrader de meeste mensen gaan meteen door naar de kust als ze vanuit Nederland vakantie gaan vieren maar deze hoofdstad heeft iets wat andere hoofdsteden niet hebben het heeft een heel ontspannen sfeer. Je kan er verrukkelijk uh, langs het water uh, wandelen. Uh, winkeltjes overal. Uh, gastvrijheid. Mensen zullen je nooit de verkeerde kant op sturen. Uh, zullen alles uitleggen. Ze spreken heel graag Engels. Het is ook een studentenstad. En vlakbij Ljubljana, als je in de winter daar naartoe gaat, ligt een prachtige skipiste heel dichtbij. Dus aanrader, Ljubljana, nooit links laten liggen. Maar altijd even bezoeken. Het is de moeite waard. En wij Nederlanders houden het van goedkoopheid. Nou, je kan daar de heerlijkste cappuccino drinken voor een appel en een ei. We springen van Ljubljana naar uh, Moskou toe. Want uh, ik wilde eigenlijk uh, in overleg uh, met Peter uh, Midnight in Moskou drie keer draaien. Maar dat mocht niet. Helaas, ik moet hem één keer draaien, ga ik ook doen. Maar uh, jongens, wat was het een feest gisteren. Hè? Drie keer achter elkaar medailles, wat wil je nog meer? Midnight in Moskou. Man van keken heeft u meegezongen met uh, Papi loopt toch niet zo snel? Saxofonist Jan Menu en pianist Jasper Soffers... hebben een hoogst originele idee omgezet tot een cd met Nederlandse liederen. Wat de hele jazzwereld al jaren doet met de Amerikaanse en Engelse titelsongs... hebben hun dat ook gedaan. Maar het zijn de mooiste evergreens die je kan uh, verzinnen. In elk geval, ik ga proberen of ik deze cd te pak kan krijgen. Eh... Uh, Hiervoor hoorde u nog uh, Kenny Bol. Uit de tijd dat uh, Dixieland nog uh, de jazzmuziek was. En wij als oude knarren daar ook heel veel mee te maken hebben gehad. Maar ik ga nu uh, naar jou toe. Wat wil je allemaal nou. laten horen? Uh, uh, uh, jij laat horen. Papi loopt nog niet zo snel. schitterende uitvoering van uh, Jan Menu, een Hele mooie baszeler erbij. En dat uh, brengt mij uh, naar... Uh, Iemand die heel veel wordt verbonden aan het Nederlandse lied. Johnny Meijer. Die uh, natuurlijk daarnaast schitterend uh, jazzmuziek kon maken. Ik heb uh, een aantal keren meegemaakt dat hij gevraagd werd om muziek te maken in een lokaliteit. En dan verheugde hij zich er erg op om mooi jazz te maken. En dan binnen de kortste keren kwam de cafébaas die zegt nee we willen bij ons in de Jordaan horen. En daar werd hij altijd heel uh, narrig. En dan speelde hij uh, een paar maten van bij ons in de Jordaan. En dan ging hij uh, ineens weer over tot het spelen van mooi jazzmuziek. Ik laat wat horen. Um, een cd van Johnny Meijer. Koos Ries op de bas. Ted van Dong op de gitaar. Han Brink op de drums. En Wim Jongbloed. Die speelt piano of vibrafone bij een aantal nummers. It had to be you. To be you, onbetwist de grootmeester Johnny Meyer. Johnny Meyer heeft natuurlijk weer anderen geïnspireerd om uh, mooie dingen te doen. En iemand die uh, heel ver in zijn buurt komt, is Dick Huis inmiddels ook overleden. Die heeft een plaat gemaakt met Huub Jansen, de fameuze drummer van de Dutch Winklers. Die had een eigen band. En die hebben, uh, Huub Jansen heeft met Dick Huis een uh, cd opgenomen. En daar laat ik nu in, ook een accordeonstuk van horen. En dat is uh, getiteld Bach House Impressions. <tied> Ready? <laughs> op 6 juni 1962. En wat een bezetting. Harry Edison op de trompet. Ben Webster, tenor sax. Hank Jones op de piano. George DVJ op de bass. En Clarence Johnson op de drums. Discipline en harmonie. Dat sprak uit dit prachtige nummer. Ja, discipline en harmonie. Dat uh, moet je heel veel orkesten hebben... om iets moois te produceren. En dat ga ik nu laten horen... door een uh, andere tenorist te laten horen. Benny Golson. Benny Golson speelde al uh, op de middelbare school... met grote jongens... die toen ook nog... Uh, uh, allemaal aan het zoeken waren. Met John Coltrane, Philly Joe Jones... Jimmy Heath. En uh, is later... natuurlijk heel groot geworden. Speelt nog steeds. Hampton in het orkest van Lionel Hampton heeft gespeeld. Johnny Hodgins. En bij Art Blakey. Toen... Uh, een van de medemuzikanten in het orkest van Lionel Hampton overleed... Clifford Brown, schreef hij een compositie I Remember Clifford. En dat ga ik nu laten horen. Benny Golson, tenorzaksofoon, met het kwartet, quintet van Art Blakey. Lee Morgan op de trompet, Bobby Timmons' piano... Jimmy Merritt op de bas en Art Blakey, de meester, op de drums. I Remember Clifford. Ja, en dat applaus, dat klinkt in 1958 in het Koerhuis in Scheveningen... waar het nummer uh, I Remember Clifford is opgenomen. Benny Golson gecomponeerde dat en speelde daar ook saxofoon... bij het uh, orkest van Art Blakey, 1958, in het Koerhuis. I Remember Clifford. Wie was nou Clifford? Clifford Brown, dat was een, uh, een muzikant die... Uh, heel jong bekend werd... en eh, ging spelen... aangespoord door... Fats Navarro om prof te worden... en dat eh, resulteerde... uiteindelijk in een band met... met Max Roach. Hij is... Eh, 25 jaar oud geworden... in 1956... verongelukt samen met... Richie Powell, die ook in zijn orkest speelde... een pianist, een broer van... Bud Powell. De beroemde... Andere pianist. Hij is begraven in Wilmington. En elk jaar vindt daar het Clifford Brown Festival plaats. Dat heeft men uh, georganiseerd. En organiseert er nog steeds. Ter nagedachtenis aan Clifford. En wij gaan Clifford Brown nu horen. In een nummer. Um, ook weer met uh, Art Blakey. Horace Silver, Lou Donaldson. Nou, hier horen we hem met uh, Clifford Brown... Lou Donaldson op de Alstaks, Horace Silver Piano... Curtie Russell op de bas en Art Blakey op de drums. Een opname uit 1954. Once in a while.